11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Er moet ook alcoholcontrole achter de voordeur komen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorad Megens. Bij een zware bomaanslag in het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut... is vanochtend een oud-minister omgekomen. Het is Mohamed Sata die nauw samenwerkte met de in 2005 vermoorde oud-premier Hariri. Convooi van de politicus werd volgens lokale media getroffen door een autobom... Met die ontploffing vielen zeker vijf doden. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in het zwaar beveiligde centrum van Beirut... niet ver van het parlementsgebouw. En in het gebied staan ook veel grote hotels. In grote delen van Groot-Brittannië zijn het trein- en wegverkeer... en de stroomvoorziening ernstig ontregeld door het aanhoudende slechte weer. De autoriteiten hebben waarschuwingen voor overstromingen afgegeven... voor Engeland, Wales en Schotland. Storm en regen zorgen in Groot-Brittannië al de hele week voor chaos en ongemak. Zo'n 15.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit en zeker 1200 huizen staan blank. Verder zijn wegen en spoorwegen geblokkeerd door omgevallen bomen. En ook het Britse luchtverkeer heeft last van het slechte weer. De Amsterdamse beursindex AIX is vandaag boven de 400 punten gekomen. Vlak na opening stond de beurs bijna een procent hoger. Het is al even geleden dat de AIX door die psychologisch belangrijke grens van 400 punten ging, zegt redacteur André Meijnema. De laatste keer dat we daar doorheen zakten, de weg naar beneden, dat was in 2008. En de laatste keer dat we daar doorheen gingen in de weg van, uh, omhoog, was in 2005, augustus 2005. Eind vorige maand leek de AIX ook al boven de 400 punten te komen, maar toen volgde een koersdaling. Beleggers waren de afgelopen handelsdagen een stuk optimistischer... onder meer door de aankondigingen van de Fed... over de geleidelijke afbouw van het steunprogramma... voor de Amerikaanse economie. De BOVAG wil af van rijinstructeurs... die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt... aan zeden, fraude of geweldsmisdrijven. Vanaf komende zomer moet iedereen een verklaring... omtrent gedrag overhandigen. Dat is hard nodig, zegt de organisatie. Wat wij zien de laatste jaren is dat er steeds meer uh, nieuwe toetreders zijn in de rijscholenbranche. Dat zijn uh, niet allemaal frisse figuren. Uh, ze komen en ze gaan. Uh, ze laten af en toe een spoor van vernieling achter. Niet alleen op het gebied van uh, geweld of steden, maar uh, vooral ook wat wij zien. Zo op het gebied van uh, financiële malversaties. De BOVAG wil dan ook al een tijd een strenger toelatingsbeleid. Maar volgens de organisatie wil minister Schultz daar niet aan meewerken. Zij vindt dat de rijschoolbranche de problemen met rijinstructeurs zelf moet oplossen. Voor de BOVAG was een incident van enkele weken geleden in Rijswijk... de druppel die de mrd deed overlopen. Bij het CBR gingen toen twee rijinstructeurs met elkaar op de vuist. En de politie vond bij een van die twee een vuurwapen in de auto. Het weer regenachtig en grijs met een stevige zuidelijke wind die verder toeneemt tot windkracht 5 en misschien wel 8 aan de kust. Ook zijn er zware windstoten mogelijk tot 90 km per uur. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk af en met 9 of 10 graden is het weer zeer zacht. Drukte op de Nederlandse wegen. Edwin Gerritsen. Ja, dat komt vooral op door een vrachtwagen die geschaard is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Gooienmeer staat nu 8 kilometer file. De rijbaan is versperd. Het verkeer kan nog alleen via de vluchtstrook langs. verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Er staat daardoor ook een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor mij de slot 4 kilometer. Op de A7 horen richting Amsterdam, verknopend Zaandam 6 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Noordloos en knopend Gorkum, 3 kilometer. Daar is iemand zijn lading verloren. De linkerrijstrook is dicht. Hoe kom je aan een wetenschappelijk verantwoord orgasme? U hoort het zo in de gids.fm. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. VARA, Radio 1, de gids.fm. Met Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Als u het idee heeft dat een orgasme een kwestie van appeltje-eitje is... dan heeft u het mooi mis want er komt echt wel wat meer voor kijken. Neurowetenschapper Gert Holstegen werkt aan de Universiteit van Brisbane... en houdt zich uit hoofden van de wetenschap bezig met klaarkomen. Groene sportwagens, zelfrijdende auto's en alternatieve brandstoffen. Er gebeurde dit jaar nogal wat in de autowereld. Met onze vaste automedewerker Wim oude kijken we terug op het jaar 2013. En als u naar Amsterdam rijdt, vanuit het zuiden... Dan is het stadsgezicht onontkoombaar. De witte torens van de Belmerbaaiers. Colette van Nuenen, verslaggever van dienst, vraagt zich iedere keer dat ze die plek passeert af hoe het er toch zou zijn. En als u dat nou ook heeft, surf naar de gids.fm. De champagne vloeit dit jaar minder rijkelijk dan anders. Want zodra de klok 12 slaat op oudjaarsavond... is alcohol verboden voor iedereen onder de 18. Handhaven dus. En niet alleen in kroegen, discotheken en supermarkten... maar ook bij de mensen thuis. Daarom zeg ik alcoholcontroles, ook achter de voordeur. Waar of niet waar? Onwaar. Zegt Wim van Dalen, directeur van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Meneer van Dalen, bent u bang voor te veel tegenstand? Ja, ik denk niet dat dat zo'n uh, zo uh, noodzakelijke maatregel is... om ook het alcoholgebruik uh, zeg maar in de privésfeer achter de voordeur... om daar een, uh, een wet bovenop te leggen. Maar als u niet meer wil dat kinderen onder de 18 drinken... zou je het toch ook moeten controleren? Ja, dat klopt. Maar uh, de wet die we nu hebben, die, die, die schrijft voor dat het alcoholgebruik uh, uh, op straat in de Horeca... Het is vooral het bezit van alcohol onder de 18 verboden is. En het verstrekken natuurlijk, het verkopen is verboden. Maar niet het drinken in de privé tijd, in de privésfeer. Dat is echt aan de ouders. Dat is de uitgangspunt nu van de, van de huidige wetgeving. In Amerika gebeurt het wel, hè? Daar worden dan feestjes met minderjarige drinkers opgespoord. De politie komt dan heel hard op de deur rammelen en zegt uh, klaar ermee. Um, zou dat niet een goed voorbeeld zijn, toch, voor hier? Ja, in Amerika kan het inderdaad, dat, dat privéparties min of meer worden overvallen door inspecteurs. Um, nou nee, de, ook daar zijn, is er veel verzet tegen uh, die manier van, uh, van controle van de wetgeving. Um, in Nederland is daar volgens mij helemaal geen draagvlak voor. Je verknalt ook een beetje de nu ingegaane wetgeving, die 18 jaar eigenlijk wil introduceren. Dat moet eerst nog ook goed draagvlak hebben, dat moet ook goed gecontroleerd kunnen worden. Dat is een taak nu van de gemeente. Nou, daar hebben ze voorlopig de handen vol aan. Als je daar nu nog weer een extra regelboog op op legt, afgezien van het schenden van de privacy, want zo wordt het ervaren, dan denk ik dat je, een, dat je echt te veel tegelijk allemaal wilt. En dat je daarmee het ja, paar dagen de wagen spant. Nee, je zou ook kunnen zeggen: als we het dan doen, laten we het dan ook meteen goed doen. Ja, precies. Nou, ik denk niet dat je het dan echt goed doet. Ik denk dat je dan te, te veel tegelijk wilt en dat je dan een averecht resultaat uh, hebt. Er zijn al wel mogelijkheden als ouders bijvoorbeeld, eh, bijna ondenkbaar dat het gebeurt, maar als ouders hun kinderen echt dronken voeren dan is er al een huidige wet om dat tegen te gaan. Als ouders grote parties organiseren waar ook allerlei mensen van buiten welkom zijn... en waar ze bijvoorbeeld geld vragen voor alcohol, dat mag ook al niet. Hè? De hokken en keten die zijn ook al niet toegestaan onder bepaalde condities. Dus als het extreem misgaat zeg maar in de privésfeer... dan is er nu al een mogelijkheid om in te grijpen. En is er dus die maatregel dat kinderen onder de 18 het niet meer mogen kopen? Um, verwacht u dan dat dat wel echt gaat werken? Ja, dat gaat zeker wel werken. Vooral ook omdat dat goed door de gemeente goed gecheckt wordt. He, je kunt via goed onderzoek, uh, Shop onderzoek noemen we dat, kun je goed kijken of een verstrekker zich aan de wet houdt. En ook de consequenties zijn niet mis. Als een verstrekker zich niet houdt aan de afspraken, dan kan dat zomaar 12.000, 13.000 euro per ...overtredingkosten. Dus de kijken ook wel een beetje uit. Het moet nog veel beter. Het is nu nog echt niet goed geregeld. Al de horeca doet het nog niet goed. De supermarkten doen het wat beter. Sportkantines doen het over het algemeen, over het algemeen nog vrij slecht. Uh, maar goed, dat is de startsituatie. En de, de komende tijd uh, ook door middel van onderzoek, wat ik al zei... ...en opgeleide, goed opgeleide uh, toezichthouders uh, zal echt... Uh, echt toe, uh, Toe moeten leiden dat het voor jongeren steeds moeilijker wordt, onder de 18, dus om alcohol te kunnen krijgen. Ja, want is het dan ook. Um, u heeft het over de verstrekker, dus uh, kopen mag niet meer. Is dat echt wat verboden is, of mag je het ook niet meer opdrinken? Het ja, allerbelangrijkste is dat, dat de verstrekkers, de verkopers, mensen die geld verdienen aan drank, dat die zich aan de wet houden. Dat is echt het allerbelangrijkste uitgangspunt. Vervolgens mogen jongeren, jongeren het niet in bezit hebben. Dat is, ze mogen het dus niet bij zich hebben. Als ze het al min of meer een slok gedronken hebben, dan zijn ze formeel dan niet strafbaar. Het is ook heel moeilijk te checken natuurlijk. Maar wat, wat, wat wel te checken is, is of als een jongere onder de 18 alcohol in zit heeft, dan mag het afgepakt worden. En dan kan de jongere ook, afhankelijk van de leeftijd, een boete van 45 of een boete van 90 euro krijgen voor de overtreding van de wet. En waar gaat het uiteindelijk heen, meneer Van Dalen? Zien we elk jaar, of misschien om de zoveel jaar, een paar jaar erbij bij die leeftijdsgrens? Nee, voorlopig denk ik niet. Het zou 21 kunnen gaan worden, maar de voorwaarde daarvoor is dat we nog meer komen te weten over de risico's van drank. Nu weten we al wel dat het heel erg schadelijk is voor jongeren, maar we hebben nog meer onderzoek nodig om te kijken hoe die schade ook uitpakt. Of dat ook reversibel is, of dat ook terug zeg maar weer zich weer kan herstellen of niet. Dat weten we allemaal niet precies genoeg mochten we daar meer onderzoeken voor uh, kunnen uitvoeren... en ook duidelijke resultaten hebben die aantonen... dat alcohol echt tot hogere leeftijd, zeg maar, tot 23 bijvoorbeeld... want dan zijn de hersenen min of meer ontwikkeld. Dan zou dat kunnen leiden, zoals in Amerika dat 21 jaar de grens wordt. Maar voorlopig moeten we nog heel erg hard trekken... om die 18 jaar echt goed onderbouwd te krijgen. Ook goed, zeg maar, goed nageleefd te krijgen... en goed gehandhaafd te krijgen. En ook door iedereen eigenlijk als normaal... Uh, zal worden, dat moet door iedereen als normaal worden beschouwd, als we zover zijn en we hebben nu onderzoek, ik denk dat we dan een nieuwe situatie hebben, maar dat is echt nog wel uh, toekomst. Wat drinkt u met oud en nieuw, meneer Van Dalen? Ik drink uh, zeker een glas uh, champagne uh, ik ben niet vies van alcohol maar uh, ik ben uh, eigenlijk een hele magere drinker om het maar zo te zeggen, ik drink uh, relatief heel weinig alcohol en ik vind het uh, ook niet echt lekker moet ik eerlijk zeggen. En wij zitten nog aan de goede kant van de leeftijdsgrenzen, nog wel? Precies ja. Zo is het. Wim van Dalen, directeur van STAP... het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Dank u wel.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 Onze verslaggevers trekken iedere dag door het land. En dan zien ze bijzondere stadsgezichten die beklijven. Als u Amsterdam nadert vanuit het zuiden, per auto of per trein... dan kunt u er niet omheen. De beroemdste gevangenis van Nederland. Een aantal witte flats. Nergens anders in Nederland kom je ongewild en ook onbedoeld... zo dicht bij mensen die opgesloten zitten. Boeven en dieven, zedendelinquenten en overvallers. Samen zitten ze vast in de penitentiaire inrichting Overamstel... De Bijlmerbaai is dus verslaggever Colette van Hune. Zes witte flats, vlak bij elkaar, langs het spoor. Zakelijke, strakke gebouwen, vierkante ramen erin... en achter elk raam één gedetineerde... die je vanuit de trein of de metro bijna aan kan kijken. Zo dichtbij ben je. Ja, het spreekt zeer tot de verbeelding. Ook omdat die torens er eigenlijk in de eerste plaats... als gewone woontorens uitzien, denk je even... En, uh, maar als je goed kijkt, hier, we rijden er nu langs. Ja. En die vijf torens waar de cellen in zitten. En als je dichtbij, pas als je dichtbij komt, zie je dat, je, dat er tralies voor zitten. En uh, dat er een grote muur omheen staat. En uh, opeens zie je het prikkeldraad. En dan wordt het opeens heel spannend en eng. Maar het ziet er inderdaad uit als uh, gewone woonflats van een afstand. En je ziet ook s'avonds lichtjes branden, zoals een... Uh, in een gemiddelde flat. In 1967 kreeg het architecten echtpaar Pot Keekstra de opdracht... om een huis van bewaring te ontwerpen. En de geest van de jaren zestig zie je ook wel terug in dat gebouw. Dat merk ik als ik er naar kijk vanuit het kantoor van Erik Nijman, de directeur. Goedemiddag. Hallo. Erik Nijman. Colette van u. Hoi, kom in. Erik Nijman is bijna een jaar directeur van de Belmer Baies in Amsterdam... En uh, ja, hier op kantoor is de sfeer natuurlijk heel anders dan daar. Ik wil met u heel graag even terug naar die begintijd. Naar de opdracht die het echtpaar Pot toen kreeg om een, uh, een huis van bewaring in Amsterdam te bouwen. Nou, de opdracht was uh, om een nieuwe inrichting te bouwen die voor dat moment state of the art was. En ook met nieuwe inzichten op het gebied van detentie uh, uh, moest worden gebouwd. Dus de, zeg maar het gebouw moest ook een weergave zijn van dat nieuwe denken in het gevangeniswezen in ja, de eind 60e jaren. Zeg maar. En hoe werd dat toen gedacht? Um, dat stond toch wel in het teken van humanisering. En dat de ook iets moest betekenen voor de resocialisatie in de samenleving. Dat was echt wat nieuw denken. En je kon ook wel merken dat in die periode van de Tweede Wereldoorlog... dat dat wel een hele belangrijke fase was waarin dat nieuwe denken tot stand is gekomen. In de Tweede Wereldoorlog werden natuurlijk heel veel mensen opgepakt. Uh, omdat ze als staatsvijand werden gezien door uh, de bezetter, Duitsland. Dat waren ook nogal wat notabelen. Doordat notabelen uh, en invloedrijke mensen in Nederland het kennis kregen... omdat ze aan de lijve letterlijk hadden ondervonden wat detentie betekent... is er wel iets daarna op gang gekomen van... Ja, wat mij is overkomen, dat moeten wij toch niet willen in Nederland. En dat is eigenlijk de belangrijkste kentering in het denken... van voor en na de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van bewaring na een bouwtijd van vier jaar praktisch gereed. Het bestaat uit zes woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld. De huizen zijn ingedeeld in wat men leefeenheden noemt van twee verdiepingen met ieder twaalf woonvertrekken. Men spreekt daarom ook niet meer over cellen zoals in de sterk verouderde huizen van bewaring aan kleine Gartmanplantsoen en Havenstraat die nog uit de vorige eeuw dateren. Dit is een afdeling uh, 24 cellen, verdeeld over twee verdiepingen. Beneden twaalf en boven twaalf. Een uh, recreatiehoekje achterop. En een recreatiezaal voor bij het personeelsvertrek. Uh, links als je de afdeling opkomt, uh, drie douchecellen. Zo ook boven. Een ruimte voor een afdelingshoofd en uh, twee telefoons. That's it. Kent u andere huizen van bewaring eigenlijk? Ja, ik heb er in, uh, in Vele wel gewerkt eigenlijk. Uh. Wat is dan het belangrijkste verschil? De liften en de vele verdiepingen hier die op elkaar gestapeld zijn. Ja. Dat is het grootste verschil. En verder ja, dus deuren open en dicht draaien. Het uh, is dus gedetineerden zijn, overal hetzelfde. Verder zie ik geen verschil. Nou, in 1964 uh, was meeminister Scholten uh, in de Tweede Kamer... die had een nota gevangeniswezen. En daarin stond deze gedachte eigenlijk van... wij moeten detentie niet meer alleen zien als straf. Ja, natuurlijk, de hoofdzaak is vergelding. Maar die straf moet ook iets dienen. En dat is de resocialisatie. En, een, een, een, weder een kan, wederom een kans geven aan iemand die in detentie zit. En dat betekent ook dat men probeerde... zoveel mogelijk eigenlijk het leven van de straat na te boodsen, binnen de muren van een inrichting. In die tijd heerst ook wel een beetje de sfeer van... dat de straf eigenlijk niet, niet door jouzelf werd veroorzaakt... maar door de omstandigheden. Ja. Je, je, je, je, je opleiding of je ouders of je had geen werk. Maar men geloofde toen nogal in de maakbaarheid van de mens. Nou, dit was wel een soort visie waarop uh, het systeem moest worden geschroeid. En hoe zie je dat terug in het ontwerp van het gebouw? Nou, je kan dat zien als je kijkt naar een aantal ontwerpschetsen van de architecten Echtbaar Pot. Dan zie je ook bijvoorbeeld dat men in de beginschetsen eigenlijk liever helemaal geen muur wilde hebben om deze torens, maar een mooie haag, en dat er ook een soort plantsoensysteem was. Nou, dat ging je natuurlijk niet halen, dat ging zelfs de stad en het rijk te ver. Maar een mooie illustratie is bijvoorbeeld dat wij in de beginjaren hier bijvoorbeeld geen tralies voor de ramen hadden. Je moest vrij uitzicht hebben. Je moest het contact ervaren met de buitenwereld. Al is het maar door een beveiligde raam. In de kleinschaligheid. En hoe groot het soms hier ook lijkt. We hebben hier een paviljoensysteem. Uh, dat zijn uh, 24 cellen op twee afdelingen. Dus 12 uh, cellen per afdeling. En als je daar dan ook rondloopt. Dan heb je echt ook niet echt het idee dat je gewoon in een, in een 14 verdiepende... 14 verdieping tellende uh, uh, gebouw zit. Vaste teams van mensen die ook deze mensen begeleiden. En dat was toch wel vrij uniek. Uh, dat was ook het eerste ontwerp uh, sinds 1850, geloof ik. Wat zo. Ja, hebben... Partie, uh, 02. No, 2. Deel 2. 2. 2. Gaan naar contact op stel 3? Nou, we komen nu bij een uh, reguliere cel. Uh, een tafeltje tegen, tegen het raam met uitzicht op de luchtplaats, op, op, op twee van de luchtplaatsen. Ik zie hier recht onder me Sportbouw. een sportveldje, inderdaad. Ja. Bedje met een kastje. Door de architect zo bedoeld? Dit is uh, nog, nog standaard vanaf de bouw, ja. Wc'tje in een aparte ruimte hier, betegeld, met een wastafel... en een spiegel en uh, een stopcontact. Zit hier ook een douche? Nee. nee, geen douche. In de begin tachtig jaren hebben we hier een gedetineerde gehad. Die heeft zijn hele raam uh, eruit gesneden met kozijn en al. En die heeft hij opengekanteld omdat toen de tijd de alarmbedrading in één hoek van het raam zat. En hij had dat een keer gezien toen er een raam vervangen werd. En is die ook eruit gekomen uiteindelijk? Die is eruit gekomen. Die heeft netjes uh, vanaf het Amstelstation hierheen gebeld... om te zeggen dat die uh, s morgens niet meer gevonden zou worden... En die hebben we ook nooit meer gevonden. Uh, het is een heel gesteggel geweest. om toch voor elkaar te krijgen dat er dingen voor de ramen kwamen. En dat heet dan lamellen. Ik krijg een rondleiding van Erik Perotti, al werkzaam hier sinds 1980. Ja, en dan lopen we hier langs de liften. We gaan ook met de lift laten zien, met de sleutel. Even goed, Staan we hier. Dat duurt wel even voordat je daar boven bent. Ja, een seconde of 30. Dat kunnen 30 lange seconden zijn, denk ik, nou, als je zo iemand deuren. hebt die je daar naartoe moet brengen. Ja. Ik had voor ik hier kwam werken überhaupt nog nooit in een lift gezeten. En hier uh, was ik afhankelijk van liften. En dat is vreemd, want je kan ze niet zelf besturen. En dat geeft ook wel een gevoel van opgesloten zijn als je daarover nadenkt. Hetgeen ik niet doe. Ja. Ik moet zeggen wat het een inderdaad raar om hier nou binnen te zijn. Ik heb al als klein meisje met een tienertour... dan kwam ik over het spoor langs de Belmer Bais en dan stelde ik me al die boeven aan de andere kant voor. Het is gewoon uh, een raar, maar indrukwekkend gebouw. Ik zag ook bij uh, Boeg in de Baaiers een interviewtje van Menno Boeg... met een uh, gedetineerde die vroeger als, ook als klein jongetje... met de metro langs de Belmer Bais kwam... En zei, daar wil ik nog eens ooit gaan zitten. Niet als bewaarder. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een jaar of acht was. En dat ik met mijn moeder met de metro ging. En op een gegeven moment kom je dan bij weg. En dan zag je de grote torens van de Bijlmerbaais. En ik weet nog dat ik als klein jongetje naartoe keek en ik dacht, daar wil ik naar binnen. En niet als bewaarder. Weet je? Daar wil ik naar binnen. Ja, ja. Een gevoel. Heel raar. Ik kan het je niet uitleggen. Het is echt waar. Wat het gekke daarvan is, is dat ik dan... Ik denk 14 jaar later, voordat het raam stond en keek naar de metro. Dat ik dacht, van, misschien zit er nu ook wel een jongetje in die hetzelfde denkt. Ik heb het gezien en ik heb zelf hier ook als jochie uh, in de metro wel langsgereden... Uh, ...toen dit complex nog gebouwd werd. Ja. Eigenlijk, uh, en ik wilde hier wel werken, ik wilde hier niet zitten. Muzikale schietpartijen, kogels fluiten slechte tijden, bloed en harmonie, combineren tot het einde. Maar het maakt niet uit, na drie jaar ben ik vrij, dan keer ik weer terug in de maatschappij. Economisch gesproken is dit, dat zeg ik maar heel eerlijk, is dit gewoon een drama. Ja, dat moet gezegd. Het is niet duurzaam... Het, is, het lijkt wel één, één gebouw, maar eigenlijk zijn het zeven gebouwen. Een voorgebouw en zes torens. Die eigenlijk allemaal zijn eigen uh, meldkamer krijgen, zijn eigen lift, zijn eigen paviljoens. En in de kleinschaligheid van de paviljoens zit uh, opgeborgen dat ja, het is mensenwerk. Er, zit, er werken hier 700 man personeel. En in de gemiddelde inrichting werken we echt met een kwart minder op dit moment. Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom we nou ja, over een, een drie, 3,5 jaar afscheid gaan nemen... van, van uh, dit uh, beroemde, maar ook wel eens berucht gebouw. Ja. Maar heeft het ook genoeg uitstraling, geschiedenis, uh, symboliek, uh, gevoel... monumentale waarde om, de, om het gewoon te bewaren... om er gewoon studenten in te huisvesten, vindt u? Oei, dat is een, hele, dat is een moeilijke vraag. Het is puur emotie, maar... Uh... Kijk, als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt... noem eens even de beroemdste gevangenis van Nederland... nou, daar hoef je geen Amsterdammer voor te zijn... om dan te roepen bij me is. Dat is gewoon zo. Um, of het nou die schoonheid heeft om dat te bewaren... dat laat ik graag aan anderen over. Ik zou het zonde vinden als dit met de grond gelijk gemaakt wordt. Want ik vind dit echt... Ik vind, ondanks dat het in de, in de 70e jaren gebouwd is... vind ik dit uh, tot een monument behoren. Heel Nederland, uh, iedereen die hier woont weet wat er bij mijn bij is en waar het vandaan komt. Ik ben hier grootgebracht en eigenlijk wil ik uh, de allerlaatste zijn die hier de pand ooit uitgaat. Nou, dit is mijn alles hier ben ik echt gewoon trots op. Dank u wel. Ho. Ja, en zo makkelijk loop je als bezoeker de Bijlmerbaaiers gewoon weer uit. In 2016 wordt het Huis van Bewaring gesloten, zo is de planning... want dan moet de nieuwe gevangenis in Zaandam af zijn. Dit is Radio 1. Bijna half twaalf. Dorot Megers is hier met het NOS Journaal. Bij een zware bomaanslag in Beirut is vanochtend een oud-minister omgekomen. Het is Mohamed Shatta, die nauw samenwerkte met oud-premier Hariri. Volgens lokale media werd het konvooi van de Soenitische politicus getroffen door een autobom. En ook een lijfwacht kwam om. In totaal zijn er zeker vijf doden en meer dan zeventig gewonden. De Amsterdamse beursindex is voor het eerst in vijf jaar tijd boven de 400 punten uitgekomen. Vlak na opening stond de beurs bijna een procent hoger. Eind vorige maand leek de AIX al door de psychologisch belangrijke grens van 400 punten te gaan. Maar toen volgde een koersdaling. Maar beleggers waren de afgelopen handelsdagen een stuk optimistischer. Onder meer door aankondigingen van de FED over de geleidelijke afbouw van het steunprogramma voor de Amerikaanse economie. En in grote delen van Groot-Brittannië zijn het trein- en wegverkeer en de stroomvoorziening ernstig ontregeld door het aanhoudend slechte weer. Autoriteiten hebben waarschuwingen voor overstromingen gegeven voor Engeland, Wales en Schotland. Storm en regen houden in Groot-Brittannië al de hele week uh, zorg daar al de hele week voor chaos en ongemak. Zo'n 15.000 huishoudens zitten zonder stroom en zeker 1.200 huizen staan er blank. Dat zijn de hoofdpunten. Edwin Gerritsen, nog altijd druk op de wegen. Ja, en vooral op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar staat tussen Knopendiemen en Gooimeer 8 kilometer file. Daar is een vrachtwagen met een aanhanger geschaard. De rijbaan is versperd. Het verkeer kan er alleen via de er ook. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat het daardoor ook stil... voor maar de slot 3 kilometer. Op de A7 richting Amsterdam verknoopt het Zaandam 5 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen het orgasme ontrafeld. Bijna 30 jaar geleden kwam dit nummer uit. Bobby Jean van Bruce Springsteen. Oh. Afkomstig van het album Born in the USA. En dat kwam uit in 1984. De wetenschap achter het orgasme. Dat is iets wat Gert Holstegen al zijn hele wetenschappelijke leven bezighoudt. Hij is neurowetenschapper aan de Universiteit van Brisbane. En ik sprak hem eerder dit jaar. Ik vroeg hem waarom hij klaarkomen zo leuk vindt.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 Dat zijn, de, dat zijn de dingen die, die jou heel attent maken. Bijvoorbeeld, wat moet ik morgen doen of, vandaag, of vanmiddag of ik moet een, belangrijk en zo en zo. Die dingen die moeten omlaag, die gaan omlaag. Bij je als het lukt. Als het niet lukt, gaat het dus niet omlaag.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 En uh, de reden was dat, dat zij hadden iets gevonden... waardoor wa wa wa wa wa die vrouwen daarmee opgewonden werden. Toevallig hadden ze niet...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 Dat dan weer, ja. Ja, ja, maar dat middel, dat is interessant. Dat ze dat heeft onderzocht voor de farmaceutische ja, dat, fabrikant. Dat, dat middel, dat, dat Beuringen Ingelheim in Duitsland... heeft dus dat aangevraagd in Washington DC... Uh, in, in Amerika of ze dat mochten gaan gebruiken...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 Helemaal hetzelfde. En wil ik ja, wat ik net ontdekt heb. <laughs> Ja, het is helemaal hetzelfde. Het is niet te geloven. En dus vrouwen en mannen zijn veel meer gelijk dan je ooit, ooit denkt. Hè? Maar wat wij dus net ontdekt hebben... en dat komt omdat we een nieuw, met een nieuw computerprogramma... hebben wij uh, gekeken naar hetzelfde materiaal... wat we dus al in 2003 en 2006 hebben gepubliceerd. En uh, daar hebben we gekeken en dan nog beter gecorrigeerd voor hoofdbewegingen. Wat in dit geval erg belangrijk. Ja. En wat zagen wij? Dat de, de, het, het systeem wat ook het plassen doet... Van, van,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 En op het moment dat dat gebeurt... Dan, dan, dan gaat het niet zo van... nu ga ik mijn bekkenbonus bekkenbonen samentrekken. Dat gebeurt dus gewoon aan het eind. Bij mannen en vrouwen gebeurt dat gewoon. Het gaat dat, vanzelf, omdat dat ja, wordt en, aangestuurd precies, naar hersenen. Ja maar, ja, maar ook niet, on, niet willekeurig. Dat, het is gewoon een systeem wat, wat zichzelf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 2013 is bijna voorbij en het was een enerverend jaar voor de auto. De eerste volledig groene sportwagens rolden van de band. Verschillende fabrikanten en bedrijven kwamen met hun eerste zelfrijdende auto's. De alternatieve brandstoffen voor benzine, diesel en gas worden steeds verder ontwikkeld. En het regende ook nieuwe modellen. Een mooi moment dus om vooruit te blikken op de auto van morgen. Dat doe ik met Wim Oudewierning. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. De auto van de toekomst gaan we het over hebben. Dat is vooralsnog een stipje aan de horizon, mag ik wel zeggen. Um, zullen we even gaan kijken naar de auto's die dit jaar uitkwamen? Welke zit er, naar jouw mening, het dichtste bij bij die auto van de toekomst? Nou, uh, ik heb het al uh, in, in eerder gezegd. De BMW i3, dat is die elektrische BMW. Maar niet alleen omdat die elektrisch is. Want als er een gewone motor in gezeten zou hebben... dan was die nog, by far, de meest progressieve auto met zijn... Koolstofvezel, een lichtgewicht, constructie. Met zijn hele duurzame, natuurlijke materialen voor de bekleding. Met, met vezels, met natuurlijke vezels. Een super interessante auto die echt een wegbereider is. En als voorbeeld door de andere fabrikanten zal worden genomen. Daar ben ik van overtuigd. Die heeft een voorschot genomen eigenlijk op die toekomst. Ja, ja, ja. Um, de verkoop ligt wel een beetje op zijn gat, moet ik zeggen. Um, als we kijken naar, nou ja, twintig jaar verder. Hebben we dan nog wel een auto? Willen mensen nog wel een auto blijven kopen? Nou, het, het bezit van de auto dat, dat staat zo een beetje onder druk ook. De mensen hechten het er niet meer zo aan. Het is niet meer zo'n statussymbool. Uh, ze zullen hem nog wel willen gebruiken maar niet altijd willen hebben. En ja daar is die ontwikkeling naar deeltijdauto's op gang gekomen... dat je uh, eigenlijk een auto beschikbaar wilt hebben... op het moment dat jij een bepaalde vervoersbehoefte hebt... mobiliteitsbehoefte hebt. En dat kan zijn praktisch, dat je wat wil verhuizen... Dat je, of dat je gewoon voor werkverkeer of dat je op vakantie wil gaan met een bijzondere auto. Uh, dat is wat er gaat gebeuren. Uh, welke schaal is nog niet zo bekend? Dat moet zich nog bewijzen. Maar het is wel zo dat daardoor het hele... Distributiesysteem van de auto's. Absoluut op de schop gaat. Je ziet al dat er steeds minder dealers komen, grote dealers. Maar dat ze wel allemaal satellieten hebben voor onderhoud. Want mensen die een auto hebben... die willen het onderhoud om de hoek hebben. Eens in de vijf jaar een auto kopen... of misschien voor een andere reden aan de dealer... Dat, dat willen ze nog wel een stukje voor rijden. Hoewel dat ook niet meer nodig is met internet. Want je kunt nu een auto wel samenstellen ja. op internet. Maar als je daar die, die virtuele presentaties van de fabrikanten ziet... Je kan hem niet alleen samenstellen aan de hand van een prijslijstje... en een kleurencode, maar je kan hem ook over het beeld zien rijden... in de kleur zoals jij hem wil, in de uitrusting zoals jij het wil. Dus die, die idiote dealer... Panden. de meest onpraktische gebouwen van Nederland... naast leegstaande bankgebouwen, dat is verleden tijd. En dat mag ik ook hopen, want die dealers klagen steen en been... over rentabiliteit. Maar ja, wanneer je door een fabrikant wordt verplicht... zo'n idioot groot gebouw neer te zetten... dan valt er ook niet veel te verdienen. Maar die werkplaats, die is heel belangrijk. Het onderhoud wordt wel minder. Maar je moet eens in het jaar toch naar een werkplaats doen... naar een garage voor windbanden, voor een APK... Voor andere servers uh, werkzaamheden. Want dat dus kan natuurlijk niet vanuit je luisteren stoel meteen. Dat met kan je, dat kan je niet regelen. Je kan die afspraak wel vanuit je luisteren stoel ja. regelen. Maar je moet er wel naartoe. En dan zorgt die garagehouder ter plaatse wel dat jij je, uh, je vervangend vervoer hebt. Ik bedoel, het wordt allemaal wat makkelijker en praktischer. Uh, en, en dat je ook wel beter met je tijd om kan gaan. Die hele rol verandert. Ja. Nu moet ik wel zeggen, Wim, dat kan natuurlijk niet stippen aan, het, uh, um, ja, aan de geur eigenlijk van de showroom. Als je daar. Binnenstapt, hè, van nee, nieuwe auto's. Dat nee, heb dat, je dan weer niet op internet. Dat is het tegenstrijdige <laughs> uh, van het hele verhaal... dat uh, die ene keer dat ze een nieuwe auto kopen... als dat nog het geval is, dan wil je weer naar de showroom. Maar wanneer je weet wat je wil hebben... Uh, ik wil het weekend met een cabrio rijden... maar volgende week moet ik mijn zoon een student verhuizen in Amsterdam... en beide auto's zijn te huur... Dan gaat het op internet en dan communiceer je op die manier met de dealer of de distributeur. Klik, heb je dan. Ja. Um, er wordt hard gewerkt aan zelfrijdende auto's. Is die auto straks inderdaad over twintig jaar zo'n voertuig dat mij naar huis brengt als ik een keertje ben doorgezakt in de kroeg? Sterker nog, in principe bestaat die al. Ze rijden rond als prototype. Maar in de praktijk zal die een heel andere rol gaan spelen. Uh, ten eerste uh, de wetgever, de productverantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid van de automobilist, verzekeringsmaatschappijen, die zijn er nog lang niet eens dat wanneer er wat fout gaat wie dan uh, de schuldig is. Dus daar moet nog veel aan gebeuren. Maar er zijn ontzettend veel uh, deelfuncties die al bestaan en er komen er nog meer bij. Uh, je hebt natuurlijk al dat je een waarschuwing hebt wanneer je dreigt in slaap te vallen. Laatst viel ik niet bijna in slaap. Maar ik zat even niet op te letten in donker. In een, in een Mercedes. En dan even een piep-piep. En dan een rood lampje met een koffiekopje van oppassen. Dus dat is er al. Maar bij BMW heb ik een tijd geleden gereden... met een, een auto waar ze dat systeem verder hadden ontwikkeld. Eh, wanneer je dan met je hoofd wat naar links laat vallen... omdat je iets ergens heb, een herseninfarct of een hartaanval... dat die auto automatisch naar de vluchtstrook stuurt. Het automatisch afstand houden op wegen... dat is ook eigenlijk in elke cruisecontrole al in te bouwen. Er zijn heel veel van die functies die beschikbaar zijn... die dan in complete pakketten worden aangeboden, veiligheidspakketten. Dat gaat komen en dat is over twintig jaar absoluut gemeengoed. En rijdt mijn auto in 2034 nog op benzine? Die rijdt zeker nog op benzine. Maar het zal niet meer automatisch zijn dat elke auto op benzine rijdt. Want ook daar zit, zit heel veel verandering in. Uh, je hebt alternatieve brandstoffen zoals uh, vloeibaar aardgas of comprimeerd aardgas, uh, waterstof. Voor de brandstofcelauto. Dat is nog wel heel prematuur, maar over twintig jaar is die er ook wel. Uh, en natuurlijk de elektrische auto in alle vormen en maten. En wat heel belangrijk is, dat, en, en daar verwacht ik een grote uh, uh, uh, zeg maar ontwikkeling in, dat het vooral de duurzaamheid van die energie, van de bron van de energie, gaat spelen. Uh, vorige week bij Audi hadden we het al over gehad, uh, aardgas, gecomprimeerd aardgas, wat je op kan werken met duurzame. Uh, elektrische energie, zodat die, die keten van de bron naar de auto toe... dat daar minder CO2 vrijkomt. Dat gaat, dat gaat zeker gebeuren, wordt heel interessant. Er wordt hard aangewerkt aan die auto van de toekomst. Tot zover, Wim Oudewiernik. Wij gaan afscheid van elkaar nemen, doen we hier. Jarenlang was je onze gids op onze tochten door de autowereld. Vanaf 1 januari maken wij een nieuw programma... met de collega's van BNN, de Nieuws BV... Um, Wim, ik dank je voor uh, alles wat je ons hebt bijgebracht... op het gebied van de auto. En wij spreken elkaar vast weer, weet en ik zeker. En ik dank jullie voor je luisterend oor hier ook in de studio. Het was uh, uitermate prettige manier van samenwerken. Het was ons een genoegen. Wederzijds. De tv dan nog vanavond. Als u wilt terugblikken, dan moet u op Nederland 1 zijn. Om vijf voor half negen presenteert Annegien Steenhuizen... het journaal Nieuwsoverzicht 2013. Met de Kroning natuurlijk, de burgeroorlog in Syrië... de sof met de Vira en het overlijden van Mandela. En om kwart over elf op dezelfde zender blikt Jeroen Pauw ook terug naar wat PVV-Kamerlid Fleur Agema... hem vijf jaar geleden toevertrouwde. Bijvoorbeeld over haar botoxgebruik. Nadat ze haar ene wenkbrauw ermee omhoog kreeg... en de andere niet, is ze er maar mee gestopt. En daar moet u het dan maar mee doen. Want na de Homeloon-marathon tijdens de kerstdagen ben ik wel een beetje klaar met buizen. U ziet maar. Straks op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg.